1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Asielzoekerskamp Amsterdam probleemloos ontruimd. Steunpunt helpt slachtoffers van religieuze secten. en telefoon- en internetverbindingen met Syrië nog niet hersteld. Af en toe is er zon, in de kustgebieden is ook een enkele bui... en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en buien en kans op natte sneeuw. En het wordt een graad of 5. Zondag dan meer ruimte voor de zon, maar ook een paar buien. En het blijft koud. Bij de ontruiming van het asielzoekerskamp in Amsterdam... zijn 95 asielzoekers aangehouden. Een deel van hen is met bussen naar een politiebureau gebracht. En zo'n 40 asielzoekers hebben het terrein verlaten... voordat de politie overging tot ontruiming. Menno Reemeijer staat uh, op de plaats van dat kamp te kijken naar wat het kamp was. Of staat het nog overend, Menno? Het staat nog overend, maar op het moment dat wij praten, Jan... Uh, zijn de mannen van de gemeentereiniging in witte pakken gehezen... met handschoenen aan, mondkapjes voor... en staan op het punt uh, het terrein op te gaan met uh, scheppen en uh, gieken om... Uh, het kan te ontruimen. Er is ook al een, een grote wagen met een grote grijper om ruimte te maken. Om de tenten hier weg te halen. Om de dicties weg te halen. De drie mobiele toiletten. En vooral om de troep op te ruimen. De zaak, de mensen zijn weg inmiddels. Waar zijn de mensen naartoe? Ja, je gaf het al aan. Een aantal van hen is naar uh, het uh, politiebureau uh, gebracht. Welke weten we niet. Het zullen misschien wel verschillende zijn uh, in de omgeving. Daar uh, moeten ze misschien enige tijd uh, blijven. Maar de ervaring die we hebben met uh, eerdere tentenkampen... eerder dit jaar bijvoorbeeld in, uh, in Zwolle, in uh, Ter Apel, bij uh, Sellingen... Uh, leert toch wel dat de asielzoekers na enige tijd ook weer op vrije voet te komen. Veertig van hen, uh, niet van degene die zijn aangehouden... maar veertig van de mensen die hier hebben gezien. Zeten zijn vanochtend zelf al vertrokken voordat de politie kwam. Een aantal daarvan zie ik hier nog om het kamp heen op straat staan. We spraken eerder met een uh, mevrouw die zwanger was. Die geen idee had wat ze vannacht ging doen. Uh, wellicht geholpen door andere Somaliërs uh, in de stad. Uh, wilde eigenlijk naar een ziekenhuis omdat zij zwanger was en haar uh, vriendin ziek was. Maar uh, in Den Haag is ook nog een tentenkamp bij het Centraal Station. Uh, de vrees in Den Haag is dat een deel van die 40 asielzoekers vandaag nog richting Amst naar Den Haag gaat. Dus de Amsterdamse asielzoekers naar Den Haag. En burgemeester van Aartsen van Den Haag heeft aangegeven... dat als dat gebeurt, eh, als daar een toename is van het aantal asielzoekers... dat ook daar in Den Haag zal worden ingegrepen. Menno Reemmeijer, vanuit Amsterdam. Het is sinds gisteren... Behoorlijk lastig om aan nieuws uit Syrië te komen. Want het internet ligt al iets meer dan 24 uur plat. En je kunt ook bijna niet meer bellen. En een aantal grensovergangen zou ook nog dicht zijn met Syrië. Sander van Hoor is net aangekomen in Masna, aan de grens eh, tussen Libanon en Syrië. Hoe is het daar nu, Sander? Uh, rustig, ik ken de grens goed, uh, want uh, elke keer als ik naar Syrië ga, dan kom ik hier ook uh, langs. Maar. Uh, het, is, het is heel erg rustig. Er is wel grensverkeer, dus zowel vanuit Libanon naar Syrië als de andere kant op. Uh, en de mensen, ik heb nog niet met heel veel mensen gesproken, want uh, toen werd ik uh, door de beveiliging hier eruit gepikt om uh, um, het feest van de toestemmingen en dergelijke in te gaan. Maar uh, drie mensen die vertelden dat er in Damascus, waar zij vandaan kwamen, inderdaad zwaar gevochten wordt, dat het zich inderdaad beperkt. ...tot de buitenwijken waar al maanden zware gevochten worden... ...en inderdaad het vliegveld, dat het vliegveld dicht is. Dus dat is het beeld dat zij schrijft. Ik hoop, als ik die toestemming eindelijk op zak heb... ...om uh, nog heel veel meer mensen te spreken vandaag. Wat weet jij van telefoonverkeer en internet? Dat dat uh, inderdaad gestoord is, ook binnen Syrië. Uh, Zeiden deze mannen, is het dus nagenoeg onmogelijk om uh, elkaar te bellen... ...hooguit via vaste telefoonlijnen... Dat je het af en toe kunt proberen. Maar mobiele verkeer, inderdaad, uh, zeggen zij, uh, ligt eruit. En op een of andere manier deden ze daar tamelijk nonchalant over. Ze zeiden dat in het centrum van Damascus het leven eigenlijk nog gewoon normaal is. Wat zou dat praktisch kunnen betekenen voor de bevolking van Syrië? Geen internet, geen telefoon? Nou, ja, het lijkt mij behoorlijk lastig. Ik bedoel, een bakker zal toch op zijn minst moeten vertellen aan zijn leverancier hoeveel mail die moet hebben. En, uh, hoeveel eieren. Uh, dus op dat niveau uh, wordt het al behoorlijk uh, ingewikkeld laat staan op het wat grotere niveau. Dus uh, economisch gezien is dit natuurlijk uh, bijzonder lastig in een land wat door de sancties al heel erg hard getroffen was. En uh, het lijkt me dat sowieso uh, of je nou voor of tegen de regering bent, voor of tegen de oppositie, dat je hier in je dagelijkse leven last van hebt. Hoe laat moeten de kinderen van school gehaald worden? Wie doet dat? Overleg eens met je partner. Het is op dit moment allemaal niet mogelijk. Onduidelijk dus wanneer dat ook weer wordt aangesloten allemaal. Daar laten we het even bij. Sander van Hoorn bij de Libanese-Syrische grens. Een speciaal steunpunt voor mensen die het slachtoffer zijn geworden... van een religieuze sekte. Vanaf vandaag kunnen slachtoffers per telefoon of internet worden geholpen... door gespecialiseerde hulpverleners. En dat steunpunt dat wordt dan beheerd door de Stichting M... ook bekend van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem. De directeur van die stichting is Guus Wesseling. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Waarom dat steunpunt voor slachtoffers van een religieuze sekte? Ja, het is een steunpunt niet alleen voor religieuze secten, het is een steunpunt voor secten allerlei secten. Je hebt ook nog secten die op thera therapeutische basis of educatieve basis uh, hun, uh, hun werk doen. Uh, en uh, de initiatief is gekomen vanuit de Tweede Kamer in een uh, gesprek met de minister van uh, Veiligheid en Justitie. En de Tweede Kamer heeft de minister gevraagd om een onderzoek te gaan doen... naar de daadwerkelijke omvang van de uh, problematiek met secten. Uh, en alvast ook een, een steunpunt in te richten voor uh, slachtoffers van secten. Dat ze alvast een, uh, een laagdrempelig uh, punt ergens hebben waar ze mee in gesprek kunnen... om te kijken uh, wat ze verder met hun leven moeten doen. En uh, nou, De minister die heeft dat opgepakt en uh, vandaag uh, zijn we begonnen. Vandaag bent u begonnen. Bent u al gebeld? We zijn gebeld met, uh, met informatieve vragen. Ja. Uh, wat is het precies? En, uh, maar ook de hulpverleners. Uh, we zijn blij dat jullie er zijn. Want uh, we, we, we hebben uh, toch wel behoefte gehad aan zo'n uh, zo punt. Kunt u iets zeggen over de problematiek? Wat maken slachtoffers van een secte mee? Ja, slachtoffers. Die uh, worden vaak financieel uitgeknepen. Uh, ze worden uh, ook uh, seksueel soms uh, misbruikt. Uh, er zijn uh, secteleden of een familie van secteleden die uh, naar buitenlanden worden uh, gelokt. om daar onder arme omstandigheden verder te leven. in reinheid en uh, in, in aanbidding van, uh, van de leider van een secte. Uh, Mensen worden worden gehersenspoeld, ze worden afhankelijk gemaakt en uh, ja hebben dan uh, eigenlijk geen eigen geen eigen leven meer. Hebben mensen die uit de secte stappen daar ook nog last van? Ja, dat, dat, dat is wel. Mensen die eruit zijn gekomen, die hebben toch nog wel uh, zorg nodig uh, om het te, te kunnen verwerken. We hebben met een aantal van die uh, therapeuten contact gehad. Uh, en uh, dat kan heel lang duren voordat iemand het uh, trauma kwijt is. U bent van Mel Misdaad Anoniem. Stichting M moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ja, dat is vooral criminaliteit. Ja, misdaad, ja. de naam zegt het al. Valt ja. dit daar wel onder eigenlijk? Nou ja, dat leunt er tegenaan. Hè. Uh, we hebben naast uh, meld anoniem meldmisdaad anoniem ook uh, de vertrouwenslijn onder, uh, onder eigen vlag. En die is door uh, de minister van Binnenlandse Zaken bij ons uh, uh, neergezet... om uh, bedreigingen van uh, politici in Nederland om, om die mensen te helpen. Uh, raadsleden, wethouders die, uh, die bedreigd worden door, uh, door de bevolking... of door, door mensen in, in gemeenten uh, die hun... hun... Nood kunnen lenigen bij ons, wat dit gebeurt, maar wat moet ik nou verder? Dus we zijn al heel erg gewend de afgelopen jaren aan vertrouwelijke gesprekken rondom misère waar mensen mee zitten. En dat kan de ene keer criminaliteit zijn, de andere keer kunnen het geniepigheden zijn waar iemand last van heeft. En dit valt er uh. ook onder? Ja, en daar ja. valt dit ook onder. En ja. de, de, de, Die dingen die ik noemde, uh, geweld en seksuele intimidatie of seksueel misbruik... dat zijn natuurlijk strafbare feiten waar mensen gewoon aangifte van moeten doen. En daar kunnen wij in helpen, omdat we in dat netwerk heel erg thuis zijn. Het is mij duidelijk. Guus Wesseling van Stichting M, dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Dan naar Den Haag op het Binnenhof. In het torentje praat het kabinet met de sociale partners. En Peter Blok die, uh, staat er met zijn neus voor voor het torentje. Wie praat er met wie, Peter? Ja, premier Rutte en uh, minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher... die hebben Bernard Wientjes van VNO-NCW namens de werkgevers... en Ton Heerts namens uh, de nieuwe vakbeweging, uh, de en, uh, FNV... Op visite, ja, er valt natuurlijk genoeg te bespreken, want de economie krimpt. Die is uh, flink gekrompen in het derde kwartaal. De werkloosheid loopt op, vooral onder uh, jongeren. De jeugdwerkloosheid is bijna 13 procent maar liefst. En ook uh, oudere werknemers die vinden maar heel moeilijk een baan als ze eenmaal zijn ontslagen. Dus er is genoeg te bespreken in het torentje. En net kwam Bernard Wientjes aan om dat gesprek in te gaan. We gaan praten met de premier, met Lodewijk Asscher en met Ton Heerts. Het is ernst, want de economie krimpt. Nou, we gaan er onder andere daarover praten. Maar, ja, lees maar eens even horen wat, het, wat de premier gaat zeggen over de huidige situatie. Het is natuurlijk een uh, vervolg op het gesprek wat we aan het einde van de formatie gehad hebben. Hier aan de overkant. Uh, nou, eens luisteren wat, wat de plannen zijn. En wij zullen onze zorg uiteraard over de economie zullen duidelijk naar buiten brengen. Ja, de werkloosheid uh, loopt ook fors op. Vooral onder jongeren. 55-plussers krijgen een moeilijke baan. Wat gaat u daarvoor doen? We gaan erover praten. Ik hoop u iets te kunnen vertellen als ik terugkom. Ja, meneer Heerts. Wat uh, gaat u vertellen binnen? Nou, we gaan verkennen of er uh, ruimte is om uh, verder te praten. Dat is eigenlijk het enige. Ja, moeten gewerkt worden aan een sociaal akkoord? Is in Nederland daarbij gebaat? Wij noemen het de sociale agenda. Het hoofdthema is zeker werk. En hoe meer werk er is, hoe minder banen er verloren gaan. En daar gaan we voor. Daar zijn we voor opgericht. Maar de economie krimpt nu. Werkloosheid loopt op, dus er is ook wel haast bij. Zeker, er is haast. Daarom zijn we hier ook. Ga nu naar binnen. Ja, en binnen is hij inmiddels in het torentje bij premier Rutte... en dus minister van Sociale Zaken en vicepremier Lodewijk Asscher. Hij wordt gepolderd. Peter Blok, dank je. In Rotterdam zijn gisterochtend drie verdachten van terrorisme aangehouden. Ze stonden volgens het landelijk pakket op het punt om naar Syrië te reizen... om deel te nemen aan de Heilige Oorlog, de Jihad. Bij het doorzoeken van de huizen van de verdachten werden messen gevonden... een zwaard en een kruisboog. En de politie vond ook afscheidsbrieven, gepakte rugzakken... en veel moslim-extremistische documentatie. De drie mannen van 22 en 23 en 31 zouden gistermiddag van Brussel naar Turkije reizen. En die drie zijn volgens de OM vermoedelijk geradicaliseerde moslims. De PVV gaat het land in om te helpen bij het tegenhouden van de bouw van moskeeën. Volgens partij naar de Wilders krijgt de partij honderden berichten van mensen die klagen over islamitische gebedshuizen die bij hen in de buurt zijn gepland. We gaan ze allemaal langs en we zullen proberen de bouw tegen te houden of de gebouwen op zijn minst buiten de bebouwde kom te krijgen, zegt Wilders. Op de PVV-website komen tips te staan voor het maken van bezwaar tegen nieuwe moskeeën. Bij gemeenten en provincies en we gaan klachten ook aan ministers geven. En kijken of we met wetswijzigingen verder komen, zegt de PVV. De gemeente Stichtse vecht gaat in beroep tegen het besluit van minister Schultz... om de maximumsnelheid op de A2 s'avonds en s nachts te verhogen naar 130. Schultz wil de maximumsnelheid tussen Vinkenveen en Maarsen komende nacht al verhogen. Het college van Stiegsen Vecht zegt zeer teleurgesteld te zijn in de minister... omdat ze de beroepsprocedure van zes weken niet afwacht. En omdat de minister alle verweren van de gemeente naast zich neerlegt... zegt het college zich genoodzaakt te voelen om bij de rechter in beroep te gaan. Sport. De Italiaanse topclub Internationale overweegt Wesley Sneijder te verkopen. De onderhandelingen over verlenging van zijn contract zijn vastgelopen. Sneijder weigert te tekenen, want hij gaat er in salaris op achteruit. En sinds het conflict komt hij niet meer in actie. Volgens de voorzitter van Internationale ligt de oplossing in dat geval op de transfermarkt. Het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift Sports Illustrated... heeft Lance Armstrong genomineerd voor de titel Anti-Sportman van het Jaar. Hij denkt mee omdat hij zijn zeven toertitels moest inleveren... na het rapport over veelvuldig gebruik van verboden middelen. Naast Armstrong is de Engelse voetballer John Terry genomineerd... vanwege zijn racistische uitlatingen. En tien jaar geleden werd Lance Armstrong door datzelfde blad... Sports Illustrated nog uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Het is 13 over 1, we gaan naar de ANWB. Jolande van der Velde. goedemiddag. Goedemiddag Jan, files op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen knooppunt 1 Nes en in Beeldhoven 5 kilometer. Tussen Hilversum en Beeldhoven is de reishoop dicht... vanwege bergingswerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor de Wassenaar Centrum 2 kilometer. De N219, Kapelle aan de IJssel-Zevenhuizen... is tussen Nieuwekerk aan de IJssel en de aansluiting met de A20... in beide richtingen dicht en dat komt door een ongeluk. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De bewoners van het asielzoekerskamp in Amsterdam zijn meegenomen door de politie. In Rotterdam zijn gisterochtend drie verdachten aangehouden van terrorisme. En internet en telefooncommunicatie met Syrië en in Syrië is nog altijd vrijwel onmogelijk. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen met lunch.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 Goedemiddag allemaal aan het eind van deze week, waarin het veel ging over medische missers. Een werklunch met letselschadeadvocaat Martin de Witte. De afronding van een weekje in de praktijk. Anne van der Veen liep mee bij een verloskundige praktijk in de Amsterdamse Belmen. Zometeen horen we haar roundup van de week en om half twee is standpunt.nl. De stelling dan: het is goed dat de VN Palestina erkent als waarnemersstaat.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 Ja, het was een week vol nieuws over medische missers. Van twee ziekenhuizen werd bekend dat patiënten slachtoffer zijn geworden van ernstige medische fouten. En dat betekent werk aan de winkel voor de letselschadeadvocaten. Want hoewel de fouten vaak onherstelbaar zijn, zullen er wel schadevergoedingen worden toegewezen. En daarom vandaag een werklunch met letselschadeadvocaat Martin de Witte. Hij werkt voor SAP-advocaten. Hartelijk welkom. Dank. Um, ja, als je dat zo op een rijtje zet van zo'n week, dan hoeft u zich de komende tijd niet te vervelen. Nee, maar eigenlijk is dat toch heel triest, hè? want ik, ik kijk ook wel verder dan mijn neus lang is. Ik ben nu letselschadeadvocaat, maar misschien ben ik morgen, net zoals alle andere luisteraars, ook patiënt. En wat je dan wil, is dat je in een ziekenhuis terechtkomt, dan kom je al niet voor je lol. Maar dat je de behandeling krijgt die je als patiënt verdient. En dat moet een goede behandeling zijn. Wat doet eigenlijk een letselschadeadvocaat? Als mensen uh, het slachtoffer zijn geworden van een medische fout, dan uh, kunnen ze bij ons op kantoor uh, praten over de manier waarop dat... Uh, kan worden gecompenseerd door een uh, financiële compensatie... maar ook door het in gang zetten van een gesprek met de betreffende arts. Uh, maar wij zoeken aan de hand van het medisch dossier uit... met behulp van een andere arts, dat is een medisch adviseur... wat er nou precies mis is gegaan bij de medische behandeling van iemand. Die, die second opinion, of die tweede arts, die leest dat hele dossier door... en die zegt precies van, oh, hier, kijk, hier is het misgegaan. Die, ja, daar is het, het misgegaan, dat is misgegaan. Uh, en misschien denkt de patiënt wel, ja, daar is het ook misgegaan. Maar kan de adviseur zeggen, nee, daar dan net niet... Maar dat is voor ons dan voldoende uh, medische onderbouwing... om vervolgens het ziekenhuis aansprakelijk ja. te kunnen stellen. En, en u hebt zich daar als kantoor ook echt in gespecialiseerd? Ja, dat is wat we met onze twaalf advocaten de hele dag doen. Ja. En dat is ook heel logisch, want medische fouten worden elke dag gemaakt. Ze worden overal gemaakt. Um, op dit moment, nu we hier praten, ook weer. En dan gaat het er met name om, hoe gaat zo'n ziekenhuis daar nou mee om? Hoeveel zaken de lopen, lopen er wel, die u nu op dit moment in het portefeuille hebt? Nou, nog veel te weinig. Te weinig zelfs. Ja, want er, er is een grote uh, ondermelding. Hè? Artsen die hebben niet echt de neiging om te zeggen... wij hebben een fout gemaakt, patiënt. Zullen we dat eens met u bespreken? Terwijl ze dat wel moeten doen. Dus heel vaak weten patiënten ook niet dat dat is gebeurd. En ja, dan komen ze, hebben ze wel schade. Maar dan weten ze niet dat die schade mm. is aangericht. En dat dat ook nog moet worden vergoed. En, en u stuit ook voortdurend natuurlijk op. een, uh, Want dat, dat beeld bestaat ook. Hè, dat iedereen elkaar toch een beetje de hand boven het hoofd houdt. Uh, dat lijkt me heel lastig om daardoor heen te breken. Nou, je hoort inderdaad verhalen van mensen die zeggen. Ja, ik, ik ga naar die arts toe en ik vertel... Uh, ik vertel wat er is gebeurd en uh, dat mijn vrouw uh, er nu zo bij ligt... dat dat, dat, dat er echt niet kan, omdat er een drain te laag heeft gehangen. Dat heb ik gezien, dat heb ik gehoord van verpleegkundigen. En als iemand dan dat met die arts bespreekt die daarvoor verantwoordelijk is... dat dan die arts heel boos wordt. Van uh, hoe houdt hij je hoofd en hoe durf je dat te zeggen? Ja, zo ga je tegenwoordig niet meer om met patiënten. Maar als ja. iemand dat doet hè, als arts... nou, die patiënt die komt als eerste naar ons kantoor rennen. Ja. Is het eigenlijk zo dat u zelf op zoek gaat ook nog naar die patiënten... of die melden zich echt uit zichzelf bij u? Ja, dat zijn mensen die op zoek gaan naar een, een, een letselschadeadvocaat. En dan komen ze uiteindelijk bij ons op kantoor uit. Maar dat doen ze ook niet direct. Vaak is, is als er letsel is opgetreden, moeten mensen herstellen, revalideren. En pas op het moment dat ze denken, hé, hey, het zit niet goed, pas dan komen ze bij ons. Een van die mensen is Arnold Kiel, eh, cliënt van, van u, meneer de Witte. Eh, zoon eh, Arnold. Uh, de zoon van Arnold, moet ik zeggen, Robin, die, uh, die nu tien jaar is, heeft te maken gehad met een ernstige medische misser. Bij de geboorte kwam het uh, kind in zuurstofnood. En hierdoor uh, geestelijk en lichamelijk uh, zwaar gehandicapt geraakt. Uh, meneer Kiel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat voor fout heeft die arts allemaal gemaakt? Uh, nou, de hoofdfout is eigenlijk dat hij uh, niet opgelet heeft. Uh, mijn vrouw moest bevallen uh, thuis, maar dat duurde te lang. En toen zei de verloskundige: Nou, voor de zekerheid gaan we naar het ziekenhuis. En daar heeft uiteindelijk de bevalling uh, plaats gehad. Uh, maar op het moment dat onze zoon uh, geboren werd, was hij, ja, nou, ik zou bijna zeggen, nagenoeg uh, dood. Want hij was uh, helemaal grijs, slap, levenloos. En uh, ja, bleek uh, zeer ernstig zuurstoftekort te zijn. Ja. En uh, achteraf is duidelijk dat dat al twee uur voor de bevalling duidelijk is dat het misgaat. Maar de arts heeft nooit iets gedaan, die heeft het gewoon laten lopen... Mm. En ik, ik kan me zo voorstellen wat meneer De Witte net ook zegt. U hebt eerst wel wat anders aan uw hoofd dan, uh, dan uh, daar nou eens helemaal achter de komma naar te kijken van wat er nou mis is gegaan. Maar goed, op een gegeven moment kwam wel dat besef. Gaven zij het gelijk toe ook dat die fout was gemaakt? Ja, want wij zijn naar uh, de arts toegegaan, want uh, de, de tweede was op komst en we wilden eigenlijk weten wat er gebeurd was. En mevrouw was heel uh, ja, onzeker van heb ik het fout gedaan? Ja. Maar tot onze verbazing zei de gynaecoloog direct van ja, ik heb naar het dossier gekeken. Uh, sorry, maar ik heb alles fout gedaan. Dat zei hij zelf. Dat zei hij zelf. Ja, hij zei ook bij, dat hij dat niet meer mocht herhalen, maar hij gaf meteen toe dat het zijn fout was. Ja, en, en toen dacht u van, dan ga ik daar ook uh, werk van maken? Nou, Sterker nog, dat adviseerde hij, hij zei Echt? als u er werk van maakt, hebt u hele goede kans om dat te winnen. Okay. En, en, en wij zijn naar huis gegaan en hebben goed nagedacht van uh, ja, willen we dit ons uh, op de hals halen, maar uiteindelijk, ja, je, je moet bijna wel voor de toekomst van je kind om, uh, om er achteraan te gaan. Toen dus wij hebben het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Ja. En, en u hebt ook een compensatie gekregen? Nee, nee. Uh, bij ons is het tien jaar geleden is het, uh, gebeurd. Uh, nou, het is zo dramatisch fout dat uh, ook de verzekeringsmaatschappij in het ziekenhuis al heel snel herkende. Ja, uh, we zijn fout geweest. Maar uh, we zijn jarenlang aan het stechelen geweest over uh, schadevergoedingen... maar kwamen nooit echt substantieel vooruit. En inmiddels uh, zijn wij ontaard in uh, uh, bodemprocedures en dat soort zaken... omdat zij echt gewoon niet willen. Zij nee. zeggen, dit, dit is het en daar moet u het mee doen... Ja. Maar ja. iedereen kan zien dat dat veruit onvoldoende is. Ja. U hebt een website uh, opgericht, hè? Robins wil wordt wet heet ja. dat?nl. Uh, wat, ja. wat probeert u daarmee te bereiken? Ja, in het begin, dat hadden wij ook, als het gebeurt, dan denk je van... ja, ik ben een eendling in Nederland die dit overkomt. Maar gaandeweg word je een beetje een deskundige en zie je links en rechts om je heen... dat iedereen eigenlijk hetzelfde traject moet doorlopen als individu. En wij hebben nu gezien hoe zwaar het is voor je, voor je ja, financieel, voor je gezin, voor je tijd, voor alles... Dus zij hebben gezegd van, joh, je moet gewoon een structurele oplossing voorkomen. De verzekeringsmaatschappijen doen al jaren met eigen zelfregulering en dat soort zaken. Nou, dat komt niet echt van de grond. Dus wij hebben nu zoiets van, het moet bij wet geregeld worden. En vandaar het burgerinitiatief om het op de politieke agenda te zetten in ja. Nederland. Dus je probeert handtekeningen te verzamelen zodat daar een, een debat over gaat komen in de, in de Kamer in ieder geval. Ja, ja. ja want, want ja, iedereen die dat verhaal hoort die zegt, meteen, dit kan toch niet waar zijn in ja. Nederland. Ja. Maar er zijn heel veel van dit soort zaken in Nederland die op dezelfde wijze afgehandeld worden. Ja. Of eigenlijk niet afgehandeld worden. Robinswilwordwet.nl, uh, tegen ja. die petitie zou ik zeggen. En dan komt dat debat er vast uh, wel. Dank dat u even de telefoon kwam meneer Kiel. Graag uh, Ja, meneer De, wette, uh, de Witte, uh, Letselschade-advocaat. Nou ja, dat horen we dus notabene de arts zelf. Dat, lijkt, dat is ook wel bijzonder lijkt me dat hij gewoon zelf zegt... ja, ik heb een ontzettende fout gemaakt, maar uh, uiteindelijk geen compensatie dus. Dat is wel raar, toch? Ja, ik geef wel cursus aan de artsen om dat zo op die manier te doen. En dat is ook de juiste manier. Maar u heeft hem ook horen zeggen, meneer Kiel, dat, dat die arts verteld heeft... ja, maar ik ga het niet nog een keer herhalen. Ja. En daar zitten we nou juist de kneep. De verzekeraars van ziekenhuizen, die fluisteren de artsen in het oor... van denk erom, je mag geen schuld erkennen. Want daar gaan wij over, dat, dat, dat beoordelen wij. En dat mechanisme, dat moet eruit. Een arts weet donders goed wanneer die fout heeft gemaakt... en die moet het voor gewoon vertellen. Die kan tegen de patiënt zeggen dat dat is gebeurd. Dat hoort bij zijn plicht als arts. En vervolgens kan de patiënt het ziekenhuis aansprakelijk stellen... en dan kan de verzekeraar van het ziekenhuis... Kan het dan nou, beoordelen. Maar ook in deze zaak van meneer Kiel. Die nu tien jaar bezig is. We zijn inderdaad met procedures bezig. Die verzekeraar kan vanmiddag bellen. En zeggen wij hebben de wil om het op te lossen. Wij gaan dat en dat en dat doen. En we gaan het betalen. Dat kan. Dus maar dat moet, doen ze niet. Nee, dus, maar je moet, je moet dus in die zin moet je de, bovenop blijven zitten. Want anders weet je zeker dat het, dat het niks ja, wordt. En daarom is het ook goed dat er wetgeving komt. Wetgeving die de verzekeraars verplichten. Om als duidelijk is dat er fouten zijn gemaakt. Dat dan ook binnen bepaalde termijnen de schade wordt vergoed. En dat mensen niet eindeloos hoeven te wachten. Zoals bij meneer Kiel op een geschikte woning voor een zwaar gehandicapte kind. Ja. Hij kon het prima vertellen, meneer Kiel. Uh, dat is duidelijk. Een mondig patiënt. Uh, of nee, Hij is dan zelf geen patiënt, maar in ieder geval een mondige betrokkenen in dit geval. Uh, dat zult u niet altijd tegenkomen. Uh, toch met internet en alles. Mensen kunnen veel meer. Uh, zijn patiënten ietsje assertiever geworden op, op dit vlak? Nou, ze zijn misschien wel wat assertiever geworden. En je ziet ook wel de laatste tijd, dus, dat is natuurlijk wat langer aan de gang... dat uh, patiënten minder gezag hebben of ontzag hebben voor, laten we maar zeggen, witte jassen. Mm -hmm. uh, ze merken ook heel vaak zelf in ziekenhuizen dat het gewoon niet goed loopt. Uh, of communicatieproblemen, of een foto maken en er klopt iets niet. Mensen, mensen laten het niet zomaar meer gebeuren. En die, ze vinden het wel vervelend dat ze daar alert op moeten zijn. Want ze komen naar het ziekenhuis voor een medisch probleem. Maar ze moeten tegenwoordig gewoon gaan documenteren... wat er allemaal gebeurt en wie wat zegt. En wie wat doet om, te om ervoor te zorgen dat het vast ligt. Ja, ja. Uh, uw collega Imer Drost, die is veel ook in het nieuws... Dat is mijn collega niet, hoor. Dat is gewoon een letselschade-specialist. En ik ben een letselschade-advocaat ik mag naar oh. de rechtbank toe, hij niet. Neem me niet kwalijk? Advocaten hebben... er is een <lacht> groot verschil, maar dat veel mensen zien dat verschil niet... dus daarom reageer ik daar gelijk op. Ja, nee, ik merk het, ja. Uh, nou, goed, uh, laten we zeggen, hij doet ook iets in dit... Uh, in dit... Ja, dat kan u ook <lacht> doen, u kunt ook een bordje <lacht> op de deur timmeren... ik ben Letselschade-specialist, dat is niet nou, beschermd. Dit ligt gevoelig, begrijp ik. Zeker. Uh, nou ja, dat, dat snap ik ook wel. Uh, maar goed, wat hij doet is heel veel de publiciteit ook zoeken. Hè. Uh, hij, hij gebruikt dat eigenlijk als onderdeel van zijn strategie ook. Dat is natuurlijk met die zaak Janssen-Steur ook uh, gebeurd. Uh, daar is ook wel kritiek op? Ja, ik weet niet wat hij precies doet, want uh, wij hebben nooit contact met elkaar. Maar als advocaat moet je ervoor zorgen dat je de belangen van je cliënt waarborgt. En uh, publiciteit kan een middel zijn om een ziekenhuis onder druk te zetten. Een paar maanden geleden hebben we een cliënt gehad die ging naar het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Um, die had te horen gekregen dat hij prostaatkanker had. Die heeft zich laten opereren. En bij die operatie bleek dat hij niks mankeerde. Maar door die operatie was hij wel incontinent. Mm -hmm. En... Um, hij kan ook geen erectie meer krijgen door een fout in het ziekenhuis. En dat ziekenhuis wilde gewoon niet toegeven dat ze die fout hadden gemaakt. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je de publiciteit zoeken. Publiciteit is een prima drukmiddel om ervoor te zorgen... dat verzekeraars hun gedrag aanpassen. En wat gebeurde er? Er stond een enorm verhaal in het Algemeen Dagblad. Uh, en twee dagen later uh, zaten we bij het ziekenhuis bij de Raad van Bestuur. Sorry, sorry, sorry. Ja. We gaan nu schade dus dat betalen. Toen kon het ineens wel. Ja, ja. Dus en er zijn er allemaal richtlijnen ziekenhuizen moeten, als er een medisch incident is... Moeten ze, dat, moeten ze daar op een professionele manier mee omgaan. Wat hadden ze in deze zaak gedaan? dan hebben we het over 2011. Hebben ze gewoon het materiaal, die, die, het weefsel hadden ze vernietigd. Ja. ja. ja. Um, u komt veel heftige verhalen tegen, ongetwijfeld. Is het ook wel eens dat u daar zelf uh, ja, even van denkt... Van, wat, wat heb ik toch eigenlijk, een vreselijk vak? Of? Nee, ik word al, altijd wel boos. Hè, als ik merk dat, dat, dat uh, blunders worden gemaakt, hè, als, als een mevrouw... Vertelt van ja, ik had borstkanker en uh, ze hebben één biopje genomen... en toen zeiden ze dat het goed was, maar na, na die tijd bleek dat het niet zo was... en nu ga ik dood. Uh, dat motiveert mij wel om ervoor te zorgen dat deze mensen uh, krijgen... waar ze wel recht op hebben. En ik hoop ook dat dat, dat, dat steeds beter wordt. Ja. Uh, maar af en toe word je daar wel een beetje moedeloos ja. van, dat klopt. Ik kan me dat goed voorstellen. Uh, dank dat u hier kwam om te vertellen over het werk van Letselschade Advocaat... zet ik met hoofdletters achter. Uh, Martin het hartelijk dank. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. In deze actieweek Hoezo Armoede liep Anne van der Veen mee... bij een verloskundige praktijk in Amsterdamse Bijlmer. En ze zocht daaruit of de hoge babysterfte te maken heeft met armoede. Het blijkt dat veel vrouwen niet bekend zijn met het Nederlandse systeem bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat veel vrouwen te laat bij de verloskundige terechtkomen. Toch, Anne? Ja, Jurg, het toverwoord hier in de Bijlmer is informatie verstrekken. Het is niet dat de vrouwen niet dezelfde zorg krijgen... maar ze weten niet dat ze de zorg kunnen krijgen... Henne Plever, de verloskundige met wie ik meeliep... besteed dan ook een groot deel van de tijd met die uh, informatieverstrekking. Op de radio vertel ik het, op de Surinaamse radio vertel ik het... op de uh, Afrikaanse radio vertel ik... Uh, kom tijdig uh, voor controle uh, en kom iedere controle. Ja, je moet het gewoon blijven herhalen. En stapje bij stapje gaat het ook echt wat beter. Dus je merkt dat het best wel, uh, ja, uh, beter gaat... En maar het moet nog beter, daar ben ik van overtuigd. Maar het gaat al de betere kant uit. En ook uh, steeds meer Afrikaanse vrouwen weten de verloskundigen te vinden. So, breast is better, hè? Yeah, ja, yeah. breast is you know, just uh, just cheaper, hè? Yeah. <laughs> free. <laughs> And free is free. It's no expense. You don't buy it. You don't buy. <laughs> so give breast, please. Oké. Okay. Maar net nu het wat beter gaat, dreigt er een ander probleem, en dat besprak ik met de volgende vrouw. Ja, mijn naam is Muriel Delglies, verantwoordelijk uh, voor het uh, jeugdbeleid... hier in uh, stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. En natuurlijk ook voor een, uh, verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ik leg daarvoor dat de verloskamers van het AMC misschien gaan verdwijnen. Dat is ook het ziekenhuis voor de Bijlmer. Medewerkers van het AMC, zoals deze verloskundige en maatschappelijk werker... maken zich grote zorgen. Er zijn uh, plannen om de verloskunde uh, elders onder te brengen... Uh... En dat zou echt een regelrechte ramp betekenen... voor uh, de zwangere vrouwen in Zuidoost. Absoluut. Ja. Jij kijkt ook wel zorgelijk. Ja, ik, ik vind dat heel zorgelijk. Hè, het, is, uh, het is een poli die, die laagdrempelig moet zijn... en waar mensen komen die geen geld hebben... en die ook absoluut geen geld hebben... om met een OV-chipkaart naar de andere kant van Amsterdam te komen... voor onze zorg. Ja, wat zou dat betekenen? Als het inderdaad zo is dat de afdeling zeg maar, verplaatst wordt naar Zuid... dan ben ik bang dat... Uh, nou ja, nu lopen vrouwen er soms naartoe, ja, naar het AMC. ben ik bang dat de tijd waarop de vrouw zeg maar, uh, weeën heeft... en naar het, in het ziekenhuis komt, dat dat een, uh, ja, God, veel langer gaat duren. Waardoor uh, misschien ook de kans van dat dat kindje sterft... dat dat dan vergroot wordt. Dus wat dat betreft maak ik me daar wel zorgen over. Is dit een soort noodkreet? Noodkreet in die zin van dat er nog wel weer heel goed naar die plannen gekeken moet worden. Maar een goed plan is het niet? Nou, het, uh, ik, ik, ik wil niet in het beleid van het AMC treden of van een uh, ziekenhuis in het algemeen. Maar ik denk dat het voor onze vrouwen hier in Zuidoost, voor onze kinderen, dat dat een achteruitgang gaat betekenen. Soms is het best lastig hè, die politiek. Nou ja, je kunt soms niet alles hebben. Nou Jurgen, dat probleem van die verloskamers, dat is niet zo 1, 2, 3 opgelost. Dus daar komen we later nog een keer op terug. Voor nu sluit ik het af hier vanuit de Bijlmer. En dan vertelt nog even wat we volgende week gaan doen. Dan kijkt in de praktijk mee met de speelgoedbranche. Anne van der Veen vanuit de Belmer in Amsterdam. En uh, ja, met die speelgoedbranche gaat het niet zo goed uh, de laatste tijd. Dus daarover gaat het uh, de komende week in de praktijk. Zometeen standpunt.nl. Het is goed dat de VN Palestina erkent als waarnemersstaat. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Maar eerst nu het laatste nieuws. Hier is Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam zijn gistermorgen drie terreurverdachten aangehouden. Ze stonden volgens het Openbaar Ministerie op het punt naar Syrië te reizen... Om deel te nemen aan de heilige oorlog, de jihad... de drie mannen van 22, 23 en 33 jaar... zouden gistermiddag van Brussel naar Turkije vliegen. De ontruiming van het tentenkamp in amsterdam osdorp is voltooid. De laatste overgebleven asielzoekers... zijn met bussen overgebracht naar een politiebureau. Bij de ontruiming zijn 95 mensen aangehouden. Ze worden in vreemdelingendetentie geplaatst. De Duitse Bondsdag heeft ingestemd... met aanvullende Europese steun voor Griekenland. Zoals verwacht stemt een ruime meerderheid van het Duitse parlement voor.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 ANWB Verkeersinformatie, een vrij lange file op de A27... Almere richting Utrecht, tussen Hilversum en Beeldhoven 6 kilometer. De rechter reishok is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... vanaf knoop1 net via Amersfoort over de A1 en de A28. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. De N219, kapelle aan de IJssel-Zevenhuizen... is tussen Nieuwekerk aan de IJssel en de aansluiting met de A20... in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een aanrijding. Dit is Radio 1 NCRV Stand.nl Jurgen van den Berg. Het is feest in Palestina, want de VN heeft ingestemd met wat de Palestijnen noemen de geboorteakte van de staat. Uh, de staat waar president Abbas gisteren om vroeg, uh, althans om die geboorteakte. Palestina heeft nu de waarnemersstatus bij de VN. En dat houdt in dat ze wel bij de VN-vergaderingen mogen zijn, maar ze hebben geen stemrecht daar. Ons land heeft blanco gestemd omdat deze stap een extra hobbel is... voor de vrede in het Midden-Oosten, vindt minister Timmermans van Buitenlandse zaken. Omdat je dan riskeert dat het Amerikaanse congres... iedere vooruitgang van de Amerikaanse president blokkeert... en dit conflict kom je geen stap verder... zonder krachtdadige optreden van de Amerikaanse president. En als hem dat moeilijker of onmogelijk wordt gemaakt... dan blijft dit weer vastzitten. En dat is voor de Palestijn op de Westbank en op de Gazastrook... is dat funest. Is het een goede zaak dat Palestina deze diplomatieke slag heeft gewonnen... of is deze waarnemersstatus juist een belemmering voor het vredesproces? Ik praat erover met SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd, kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Nederland zet zichzelf voor paal in deze kwestie. Ja. Deze stap van de VN is noodzakelijk voor de twee-staten-oplossing. Ja. Ik ben erg blij met dit geboortekaartje van de Palestijnse staat. Ja, dat ben ik zeker. We hebben zelfs vandaag een felicitatie gestuurd aan president Abbas... en aan de Pas Palestijnse Nationale Raad. Als NSP zijnde? Jazeker. Oké. Okay. Uh, nou, we praten zometeen door, meneer Van Bommel. Eerst maar eens even naar onze luisteraars toe. Want uh, de stelling gaan we formuleren. Het is goed dat de VN Palestina erkent als waarnemerstaat. U mag er dus van zeggen of u het eens bent of oneens. SMS dat naar 7070 kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. Als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Nou, het is overduidelijk dat u dus ook uh, eens zegt, neem ik aan, hè, tegen die stelling. Dat klopt. Ja, ik, uh, ik heb daar zelfs twee keer in de Kamer over uh, gesproken... en een voorstel ingediend aan de Nederlandse regering... om uh, die statusophoging te steunen. Uh, bijzonder genoeg, in uh, juli kregen wij daarbij ook nog steun van Frans Timmermans... toen nog kamerlid van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid steunde dat toen. En uh, ik heb het recent gedaan in de voorbereiding... van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En toen was de minister tegen en de Partij van de Arbeid-fractie ook in één keer. Ja. Dus ik ben zeer blij met deze uitkomst. De, de, de onthouding van Nederland heeft niet kunnen tegenhouden... dat een ruime meerderheid in de algemene vergadering dit wel steunt. Timmermans zegt juist, van: het is juist wel goed dat we dit nu hebben gedaan. We hebben zelfs Duitsland nu meegekregen. Die waren eigenlijk altijd tegen. Die zitten nu in ieder geval ook op een blanco stem. En eigenlijk is maar één land in Europa geweest dat tegen heeft gestemd. Ik geloof Tsjechië. Tsjechië, inderdaad. En hij zegt, ja, dat is, dat is dan toch winst. En daar heeft hij zich erg voor ingespannen, zegt hij. Ja, kijk, Timmermans doet zich wat groter voor dan dat hij is... Uh, het feit dat er nu landen die eigenlijk tegen waren nu hebben onthouden... heeft meer te maken met het feit dat grote landen als Frankrijk, Spanje en anderen gewoon voor zijn. Die durven hier gewoon voor te stemmen. Een ruime meerderheid in de algemene vergadering stemt hiervoor. En uh, het is ook noodzakelijk, u zei het zelf al, voor de twee-staten-oplossing. Als je werkelijk een twee-staten-oplossing wilt... dan moeten uh, de landen in de wereld Palestina gewoon erkennen als staat. Dat is van groot belang. Ja, maar goed, uh, belangrijke landen, uh, ik noem even Amerika en Israël in dit verband... die zeggen uh, helemaal niet. Van dat dit iets heeft veranderd. Eh, sterker nog, die zeggen dit is alleen maar, dit belemmert alleen maar. Nee, dit belemmert helemaal niets. De Amerikanen... maar ja, dat zeggen zij. Ja, dat zeggen zij. Kijk, maar het zijn eh... niet, de, niet, de, niet de minst belangrijke Nee, landen. dat is vanzelfsprekend. Kijk, Israël is natuurlijk bang voor een van de gevolgen... van, van dit besluit van de Algemene Vergadering van de VN. Namelijk de toegang die de Palestijnen hiermee krijgen... tot belangrijke internationale instituties. Zoals het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof... de Wereldbank. Israël is enorm bang dat de oorlogsmisdaden die Israël pleegt... let op, de Palestijnen plegen ze ook... maar door Israël gepleegd... dat die uiteindelijk door het Strafhof... Zouden kunnen worden. Dus uh, ik begrijp dat wel vanuit Israëlisch belang. Voor de Amerikanen geldt dat de Amerikaanse president natuurlijk enorm onder druk staat binnenlands om niet met dit soort dingen akkoord te gaan. Mm. Um, even over dat straf. Want dat is bijvoorbeeld een van de dingen die natuurlijk uh, van tevoren al was voorzien. Ik geloof dat Groot-Brittannië ook heeft aangedrongen bij de Palestijnen om het uh, om een soort ja, toezegging te doen dat ze dat niet zullen gaan doen. Ja, dat is heel raar. Um, de, de Britten hebben gezegd van wij willen jullie uh, verzoek wel steunen, maar dan moeten jullie afzien van het recht. Wat je hebt als, als uh, waarnemersstaat uh, om uh, naar het strafhof te gaan, dat is in feite zeggen: van ja, uh, u mag wel Nederlander worden, maar we spreken met u af dat u niet mag stemmen. Uh, dat kan natuurlijk niet. Het is een soort B-lidmaatschap uh, of nog minder. Um, de, de, de Palestijnen hebben recht op een eigen staat, die afspraken zijn gemaakt. Um, het gaat er nu om dat dat erkend wordt. Uh, de, de, de Veiligheidsraad is zover nog niet. Dus echt lidmaatschap zit er nu nog niet in. Maar dit is een belangrijke stap op weg naar lidmaatschap van de ja, Maar gaan, gaan we dan krijgen dat ze elkaar daarover en weer gaan aanklagen bij het strafhof? Want dat, dat, dat, dat heeft dan niet nee, op nee, de onderhandeling nee, nogal dat, dat, invloed, alleen, dat kan alleen wanneer um, uh, Israël ook lid zou zijn van het strafhof. Dat is niet het geval. Het strafhof kan wel zelf besluiten om over te gaan tot vervolging van Israël. Ja. Maar dat is voorlopig allemaal niet aan de orde. Kijk, het is natuurlijk veel belangrijker dat er sprake is... van enige gelijkwaardigheid in de onderhandeling. En die was er niet, die is er nu meer. Omdat je nu toch over statelijke partijen kunt spreken... aan de onderhandelingstafel. Nog steeds heeft Israël natuurlijk een veel sterkere positie... in die onderhandeling. Israël gaat ook gewoon door met het uitbreiden... van de illegale nederzettingen. Dus er zijn nog heel veel problemen op te lossen. Maar uiteindelijk gaat het erom, er moeten twee staten komen... en de bezetting van Palestijn. Hmm. Toch nog even. Want u, u stapte daar vind ik iets te makkelijk overheen. Hillary Clinton, euh, nou ja, namens Amerika natuurlijk, hè, minister van Buitenlandse Zaken nog steeds, die heeft gezegd dat deze ontwikkeling. Ja, ze ziet dat als een bedreiging voor, juist voor dat vredesproces, wat u ook heel graag wil. Ja. Um, weet u wat een nog veel grotere bedreiging is? Dat is die uitbreiding van de nederzettingen. daar ben ik het wel weer eens met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Omdat op de Westoever zo wordt gebouwd... He, er wonen inmiddels 500, ruim 500.000 Israëlische kolonisten. Ja, die gaan daar niet zomaar mee weg. Dus het wordt heel erg moeilijk om, om fysiek nog een twee-staten oplossing te creëren. Is. Israël gaat maar door met bouwen. Amerika kan dat niet tegenhouden, Alhoewel Israël volkomen afhankelijk is van de Amerikanen, kan Amerika Israël niet uh, tot de orde roepen. Ja, dan snap ik wel dat de Palestijnen zeggen, ja, wij, wij, wij moeten nu maar uh, zelfstandig uh, de, de hulp van uh, de algemene vergadering van de VN inroepen. Als de Amerikanen het niet tegen kunnen houden, dan doen we een beroep op de VN. Ja, want, want de vraag is natuurlijk toch even: hè, wat, wat, wat, je hebt het idee, ook als je de eerste reacties zo ziet, dat, dat ja, iedereen trekt zich weer even terug in de, in de schuttersputten. Dat is misschien niet zo'n goede vergelijking dit, Band, maar toch trekt de hakken weer in het zand, zullen we maar zeggen. Terwijl, ja, er was toch een klein beetje hoop dat dat bestand uh, er nu was... en dat, er, uh, dat daarover doorgepraat zou worden. En de vraag is, gaat dat ook nu gebeuren? Nou, dat is in belang van zowel Israël als van de Palestijnen... als van de hele regio. Uh, denk aan Egypte en de omliggende landen. Dus ik ga ervan uit dat dat zonder meer gebeurt. Belangrijk is ook dat die blokkade die uh, rond Gaza ligt, dat die wordt opgeheven... zodat er gewoon verkeer kan zijn, ook economisch verkeer. is allemaal van groot belang om te zorgen dat daar iets is van ontwikkeling... Misschien mensen. ook dat die Palestijnen geen raketten meer afschieten op uh, Israël? Ja, vanzelfsprekend. Daar moet ik, maar dat is ook onderdeel van het akkoord. Dat er toezicht komt op uh, de, de grens tussen Egypte en, uh, en Gaza. Want daar, via die tunnels, is er sprake van wapensmokkel. Wapensmokkel naar Gaza moet absoluut worden tegengegaan. Overigens ben ik ook voor een wapenembargo tegen Israël. Want daar wordt van beide kanten geweld gebruikt. Uh, wat disproportioneel is en wat zich soms zelfs richt tegen burgers. Dus dat, dat zou uh, in beide gevallen... Er is een wapenembargo tegen Gaza, dat moet worden gehandhaafd. Maar wat mij betreft zouden er ook een tegen Israël moeten komen. Ja. Um, hier zegt iemand, ik ben het oneens met de stelling... zolang Amerika Israël blijft steunen... zal er weinig veranderen aan de sociaal-economische positie van de Palestijnen. De opstelling van Timmermans begrijp ik wel. Als minister heeft hij het beleid van de meerderheid uit te voeren. En die was, is nu eenmaal pro-Israël. Daar heeft deze meneer of mevrouw natuurlijk een punt. Ja, een Kamermeerderheid steunt uh, uh, niet de statusophoging bij, uh, bij de VN. Maar het rare is natuurlijk dat we een minister hadden... die drie maanden geleden als Kamerlid nog vond... dat uh, dat, dat wel moest gebeuren, die statusophoging. Nou, is hij minister geworden, Nou, mag hij zelf het beleid uitzetten. Dan zou je toch denken dat hij uh, die lijn zou voortzetten. Overigens was de Partij van de Arbeidsfractie in de Kamer... was er aanvankelijk ook voor, maar die is tot de orde groepen, Samson moest ervoor naar de Kamer komen... om het nieuwe Kamerlid, mevrouw Bonis, uh, te bewegen... toch echt Echt niet in te stemmen met dat voorstel van D66 en de SP. Die had even de, de, de, de, de, de afspraak in het regeerakkoord niet goed begrepen of nee, nee, nee, nee. Kijk, uh, juist in het regeerakkoord zit die evenwichtigheid, namelijk een goede relatie met de Palestijnse autoriteit en met Israël. In het vorige regeerakkoord werd alleen maar gesproken over Israël, dus iedereen was blij dat er nou een balans was uh, in het, uh, het Midden-Oostenbeleid van het nieuwe kabinet. Maar dat pakt nu uh, een paar weken na de behandeling van het regeerakkoord, pakt dat toch heel anders uit. Mm. Nou ja, goed, Timmermans heeft zijn verklaring geven die hebt u tot uh, denk achter de komma uh, gevolgd. Uh, en hij zegt juist van dat dat uh, ja de, de, dat hij dat hij het laten we zeggen diplomatiek aanpakt. Ik vertaal het maar even in mijn eigen woorden. En dat dat uiteindelijk meer zoden uh, aan de dijk zet dan uh, dan de vol ingaan. Nou ja, hij had hier uh, helemaal niet vol hoeven in te gaan. Um, nogmaals, als als als 138 landen van de 193 in de VN dit steunen, als grote Europese landen dit steunen, dan had hij mee kunnen bewegen uh, of op zijn gewoon standpunt blijven zitten bij die grote Europese landen. Dus ik begrijp helemaal niet dat hij nu zegt... ik heb de diplomatiek aangepakt. Nou, Duitsland doet ook niet mee. Natuurlijk dus. nee, maar Duitsland heeft natuurlijk een bijzondere relatie... ten aanzien van uh, het Joodse volk. Ja. Dus wat dat betreft uh, is dat van een andere orde. Ja. En u zei bij die keuze... Nederland zet zichzelf voor palen in deze kwestie. Dat ja. houdt u vol. Absoluut. Ik heb het ook in de Kamer gezegd. Nederland slaat een pleefiguur. Ja. Uh, en dat, daarmee bedoel ik ook dat Nederland gastheer, gastland is... van die belangrijke internationale instituties... zoals het strafhof, het internationaal gerechtshof, noemt u maar op. Nederland ziet zichzelf graag als juridische hoofdstad van de wereld. Maar nou het uh, er echt op aankomt, geldt kennelijk het adagium nu even niet. Ja. Um, nog één reactie van iemand hier op onze site. Die is het ermee oneens met de stelling. Het is de grootste fout die men kan maken. Het kwaad wordt binnengehaald, zegt deze meneer of mevrouw. Kijk maar eens naar de reacties van die gasten op tv... Wat ze het eerst in de mond nemen is dat ze Israël willen vernietigen. Ik neem aan dat hij de Palestijnen bedoelt. Ja, bepaalde facties binnen de Palestijnen... Die, die slaan dergelijke verwerpelijke taal uit. Overigens ook de minister van Binnenlandse Zaken van Israël... heeft aan het begin van de, de, de recente gewelddadigheden gezegd... Uh, wij moeten uh, deze operaties bedoeld om Gaza terug te, terug te bombarderen... naar de middeleeuwen, want alleen zo kunnen we 40 jaar rust hebben. Uh, dus van beide zijden worden dergelijke verwerpelijke uitspraken gedaan. Ja. Uh, meneer Van Bommel, u weet uh, wat we gaan doen. Nu gaan we gaan naar de luisteraars. Het, het is nog wel zo als u, uh, over, zeker over deze kwestie meepraat... Dat, uh, dat het soms ook zich tegen u richt. Ja, dat is me uh, wel eens opgevallen. Uh, ja. Dat het heeft met die demonstratie te maken waar u ooit in meeliep... en waar ja. allerlei leuzen werden geroepen. Ja, ik hoop toch dat mensen een beetje... Uh, Dit gaat om de Palestijnen. Precies, dat ze, dat ze dat allemaal een beetje kunnen scheiden van elkaar. Uh, dus daar moet het niet te veel over gaan wat mij betreft. Het gaat over die stelling. Het is goed dat de VN Palestina erkent als waarnemerstaat. En uh, we blijven benieuwd naar u eens of on eens. Ik kom zo meteen graag bij uh, Harry van Bommel terug om de reacties door te nemen. Voorlopig op onze site 61% eens met de stelling, 39% oneens. Daar hebben ruim 1300 mensen gestemd. Standpunt NL, goedemiddag. Hallo? Ja? Zeg hem maar. Ik ben al een keer uh, ik ben net teruggebeld. Uh, ik heb gezegd toen ik de eerste keer belde dat ik het oneens ben dat het aangenomen is in de Verenigde Naties. En waarom? Omdat de Palestijnen niet willen, Israël wil wel, maar de Palestijnen willen niet. Als je op een gegeven moment kijkt als er wat hoe ze op straat als achterlijke staan te zwaaien met vlaggen... Uh, en ze Israël willen, willen vernietigen, uh, Israël wil heus wel, maar de Palestijnen willen alles hebben. Die hmm. willen de, snoot, uh, de mensen die in Israël wonen de zee indrijven. Hmm. Ja, oké. Okay, nou ja, we hebben net die quote van die Israëlische minister gehoord... die ongeveer hetzelfde zei over de Palestijnen. Stand.nl, goedemiddag. Dat is heel stil. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo met Rent Kan ik reageren? Ja, zeg het maar. Nou, ik ben het hartstikke oneens met de stelling. En ik zeg ik waarom. Meneer Van Bommel, die ik overigens best wel respecteer, maar niet wat het Midden-Oosten betreft. Meneer Van Bemmer heeft een tijdje geleden. ...waar voor Utrechtse studenten gezegd dat hij weinig verstand heeft van de islam. En dat punt zich dan niet over de deskundige. Ik zou meneer Bommel willen adviseren om het een keer wat te lezen over de daara-islam, daar da al gap. Oké, okay, maar want wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, dat, wacht ja? even. Het gaat niet over Van Bommel nu, die zitten wij, maar het gaan even over die stelling. Ik wil graag weten wat nee. u daarvan vindt. Nou, daar ben ik op tegen, want de, de moslims zullen nooit en ten nimmer... ...nooit en tenminste niet staat accepteren in de midden. Dat zullen ze niet, dat is in teken van een ideologie. Dus elke staat en alles is, is een aanstaande moord op Israël. En daar kan nooit Israël mee akkoord gaan. Dus die hele staat is ook een is een ballon die zo wordt doorgeprikt. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goeiedag. Zeg maar. Goeiedag. Ik ben ook uh, niet meer eens met de stelling. Omdat ik denk, nou ja, iedereen heeft recht op uh, zijn eigen status... En wie, wie, wie zijn we gewoon om te tegen te houden? En vooral uh, als ik van uh, de heer Timmermans hoor, uh, he, voordat hij gewoon ministerie bekleedde, mm -hmm. uh, zijn reactie hoorde over het standpunt. En nu uh, 100% uh, andersom gaan draaien, mm -hmm. uh, dan vind ik gewoon uh, uh, inderdaad, PvdA, het is weer gewoon uh, uh, draaikond ja. gaan worden. Maar u zei net, ik ben het niet eens met de stelling, maar ik denk dat u het wel nee, eens bent. Eens, sorry ja, ja, okay. ik okay. ik? Nee, dan hebben we de administratie weer op orde. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk Amsterdam. Dag meneer Van Dijk. Ik uh, volg meneer Van Bommel al jaren en ik vind hem een heel goed Kamerlid. En dat meen ik. Maar op het Midden-Oosten denk ik dat hij volkomen de weg kwijt is. En ik zal zeggen waarom. Maar nogmaals, het gaat nu niet, even niet over Van Bommel. Ik wil het nee. echt over die stelling hebben. En... Nee, maar omdat er straks is gezegd meneer Bommel zo persoonlijk wordt aangevallen... en dan ben ik het niet mee eens. Nee, oké, okay, maar goed, dus laten we dat niet even... De... hem niet mee eens over dit punt. gaat dan niet over meneer Van Bommel. Het gaat puur over de zaak zelf. Oké. Okay. En de zaak zelf is dat deze hele aanname... is een dode mus, is een ballon die je kan doorprikken. En ik zal u zeggen waarom, wat er straks die meneer Ben Schul ook zei. Weet u... Israël kan nooit een Palestijnse staat naverdulden. Want de moslims zullen nooit Israël kunnen accepteren. En zij zien een staat als een strategisch middel... om uiteindelijk Israël te vernietigen. Dus als elke... Als Israël dat zou accepteren, dan plegen ze een zelfmoord. En het, ik vind het, dat verwijt ik meneer Van Bommel. Nou, verwijt, ik constateer dat, ja. een ongelooflijke naïviteit. Okay. Elk toegeven aan de Palestijnen is een, is een stap op weg naar de verdietiging van Goed. Israël. Dat laatste punt gaan we straks zeker voorleggen aan Harry Van Bommel. Dank u wel. Stam.nl, ja. goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag, meneer Thomas. Thomas. Hallo, goedemiddag. Nou, Allereerst wil ik uh, even één ding voorop laten stellen. Want uh, Israël heeft natuurlijk uh, heel veel macht. En dat heeft hij namelijk aan Amerika te danken. En uh, het zal voor Palestijnen alleen maar moeilijker worden. Want uh, ze worden naar mijn eigen mening vind ik dat ze continu onder druk worden gezet. En uh, het wordt steeds moeilijker, want ik vind dat ze gewoon een keer een stap vooruit moeten maken, die Palestijnen. En uh, ik ben sowieso tegen alle geweld. Want uh, dat is daar afgelopen jaar ook uh, ja. niks van gekomen. Ja. Maar die Palestijnen die moeten toch wel een beetje. Uh, ja. Maar u zegt. Recht kunnen vinden. Ja, u zegt ja. de bal ligt bij de Palestijnen. Wordt het dan makkelijker nu zij dus deze status hebben bij de VN, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat ze uh, eerst. Uh, stoppen moeten. Uh, eerst moeten stoppen met uh, afschieten van raketten. aan beide kanten trouwens. Uh -huh. En uh, ze moeten wel een de status kunnen krijgen. Ja, dit, dit, dit is, ik weet niet hoe lang het al duurt. Volgens mij is het al meer dan 60 jaar. Ja. En dan moet gewoon een keer einde aankomen. Ze moeten gewoon. Uh, ja, elkaar. Ja, ik ben misschien een beetje lief aardig, maar we moeten elkaar respecteren. Ja, oké, okay, duidelijk. Iedere, ja. Dank u wel, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Nijboer. Dag meneer Nijboer. Ik heb, even, eh, ja, ik heb even een vraag aan meneer Van Bommel als deskundige. Want voordat je een oorlog kunt geven over de stelling, is het wel belangrijk om te weten of de Palestijnen uit hun handvest hebben gehaald dat ze de staat Israël willen vernietigen? Kijk, als uh, Nederland uh, of Duitsland Nederland wil vernietigen, gaan wij ook niet met de Duitsers praten. Ja. Dus sta, is het eruit gehaald of niet? Er wordt nu al een aantal keren aan gerefereerd. Maar ja. nou, ik heb nog steeds, toen duidelijkheid: staat, uh, ja. Israël nog steeds op de vernietigingslijst van de, nee, het is is wel van de Palestijnen. Volgens mij is het overduidelijk dat er bepaalde groeperingen onder de Palestijnen zijn die dat uh, zeker niet hebben verwijderd. Maar goed, dat, dat gaan we zo meteen. Uh... Nee, het gaat hier om bepaalde, het gaat om de alles meer in. van de Palestijnen. De Palestijnen ze staan, de PLO hadden erin staan. Ja. En, en of, dan moet je ook eens weten met welke persoon Palestijnen je gaat praten. Ja. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Stamper Goedemiddag. Uh, goedemiddag met Abdo Oergoed voor u. Hallo. Hallo? Zeg hem maar. Uh, ik uh, onderschrijf de stelling. Als ik die discussie uh, beluister, dan, dan proef ik weer een emotionele uh, hoe heet dat, uh, reactie van verschillende mensen. Ik denk dat deze stap is eigenlijk een goede richting is om naar de onderhandeling terug uh, te gaan. Dat is uh, kent David Akkort. die president Sadet, die heeft zijn leven eigenlijk gewaagd. Mm -hmm. Om een akkoord met Israël en toen de Koetregering van Mechenbegin. Die heeft toen ook een vrede met uh, Egypte gesloten. Mm -hmm. Dus mensen van mijn Joodse vrienden. die moeten niet bang zijn voor dat de Palestijnen. heel. dat uh, is, de de zee willen drijven. Dat is helemaal niet correct. En, uh, ik hoop dat, uh, dat Amerika weer met uh, Obama. Misschien twee termijn en gelegenheid krijgen mm. van het congres. Want de Joodse lobby in Amerika is natuurlijk uh, groot natuurlijk. Ja. Dus we hopen dat uh, eigenlijk volgend jaar een vrede in Midden het Midden-Oosten komt. Ja, u zegt net als Harry van Bommel, eigenlijk, het is nu uh, wat gelijkwaardiger geworden met deze uh, erkenning van die, uh, van die status. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ik ben Mohamed Amshis. Dag Mohammed. Hallo, uh, ik ben uh, absoluut voor de stelling. Uh, want ik vind uh, in principe dat uh, de Palestijnen eigenlijk zelfs recht hebben op veel meer. Maar uh, in dit geval, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ik denk dat het een zoethoudertje is. Uh, de meeste, om, uh, om in ieder geval een probleem op te lossen heb je uh, landen nodig die onafhankelijk zijn. En die ook uh, onpartijdig zijn. Maar ik denk dat de meeste landen uh, te veel belang hebben bij Amerika en Israël. Waardoor uh, de Palestijnen eigenlijk altijd onder druk zullen blijven. Die zullen altijd, in dit geval heeft uh, Israël alle rechten. En de Palestijnen die worden eigenlijk... Uh, gewoon als extra lastig volk in dat land behandeld en ook gezien. Ja. Dus uh, het is ook gek om in je eigen land gereeds bewegingsvrijheid te hebben. Overal waar je komt langs uh, poorten te komen. Waar je langs joden komt, uh, komt die, uh, ja, die het zo moeilijk mogelijk maken. En zoveel mogelijk uh, ja. doen om, uh, de, uh, om de mensen zeg maar te onderdrukken. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goede uh, met, met de HZB, ja. Ik geloof inderdaad dat, uh, dat het resultaat, de geboorteakte... is uiteindelijk een belofte. Voor de toekomst. Dat blijkt niet van uh, vandaag morgen, maar wel later. Dat kan, uh, uh, de, de, het kan ook zo zijn dat ja, de Israëlische bevolking en de Palestijnse bevolking, dat die steeds meer, door allerlei ontwikkelingen, ook steeds meer de neigingen krijgen om gewoon zeg maar, prettig met elkaar te samen, samen ja. te werken, zoals tussen uh, twee normale aangrenzende landen ja. gebruikelijk ja, ja, ja, ja. is. Maar in hoofdzaak uh, zie je het wel zitten met die geboorteakte? Maar het zal niet altijd even makkelijk zijn. Nee, zeker niet. Want wat u net schetst, dat is nog heel ver van ons vandaan, volgens mij. Dat ze dat, ze dat zo vriendelijk met elkaar oplossen. Uh, dank u wel, in ieder geval, voor het reageren, zeggen we tegen iedereen. Ja. En snel terug naar Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft meegeluisterd natuurlijk. Um, ja, meneer Van Bommel, eerst maar eens even in het algemeen. Wat vindt u van de reacties? Nou ja, uh, je zou kunnen zeggen 50-50, grote verdeeldheid. Dat zie je ook in de Tweede Kamer, dat zie je in het hele land. Eigenlijk zou je kunnen zeggen in, in een groot deel van de wereld. Alhoewel een uh, ruime meerderheid in de VN, dus dit wel gesteund heeft. Um, wat ik uh, uh, begrijpelijk vind, is dat sommige mensen zeggen: van ja, hoe zit het nou met, met die Palestijnen? Mm -hmm. Wie zijn dat nou? En hebben ze nog in hun handvest staan? Hè? Met, met, met, wie, met wie praat je inderdaad? Ja, precies. He? Dat is van groot belang te realiseren dat hier wordt gesproken met de Palestijnse autoriteit, met president Abbas. En daar is gewoon sprake van erkenning van Israël aan die zijde. Ja, u heeft ook gelijk. Er zijn groeperingen, ja. bijvoorbeeld in Gaza, Hamas, ja. die in hun handvest hebben staan de vernietiging van Israël. Ja. En dat, maar, maar, maar die vallen dus niet in die zin. In, uh, uh, uh, onder Abbas. Um, maar goed, uh, die zitten daar natuurlijk wel. En, en die dat... zitten daar wel. Maar kijk, het steun geven aan Abbas betekent dus dat je steun geeft aan de gematigde krachten in de Palestijnen, onder de Palestijnen. En ik denk dat dat van groot belang is. Dat kan alleen maar versterking betekenen van krachten die echt willen dat er een twee staten oplossing komt. Met erkende grenzen, een veilig Israël, een levensvatbaar Palestina. Want dat is dus waar veel mensen toch twijfels bij hebben. Die zeggen dan ja, dan stel dat je dat dan hebt, dan heb je die twee staten. Maar dat is eigenlijk alleen maar een soort dekmantel voor de Palestijnen. Dan om als staat dan oorlog te gaan voeren met Israël. En dan hebben ze nog meer status. Nee, maar dat is helemaal niet in belang van de Palestijnen. De Palestijnen hebben een zeer broze economie. Um, uh, sowieso is dat hele model van die twee staten... met een deel in Gaza en een deel op de westelijke Jordaanoever is al een hele moeilijke. Dus om überhaupt uh, als staat uh, te kunnen ontwikkelen... en te kunnen overleven en een enige welvaart te hebben... Uh, daar, zal, uh, daar zal nog heel veel voor moeten worden gedaan. Uh, dit is nu wel, hè, want uh, een meneer zei dat een, een zoethoudertje... nee, ik denk het niet. Ik ben meer eens met de laatste spreker... die zei dus is een belofte voor de toekomst. Ik sprak vanochtend nog de Palestijnse ambassadeur in Den Haag... en die zei ook, dit is een belangrijke stap... En um, uh, iedereen uh, zou vrede moeten nastreven. En vrede kan alleen wanneer mensen ook een toekomst hebben. Want anders dan zullen mensen uit wanhoop dingen gaan doen waar niemand achter staat. Ik ben het ook zeer eens met die bellen die zei die raketbeschietingen moeten stoppen uit Gaza. Maar ook uh, de gewelddadige reactie daarop um, uh, is maar, maar, niet goed. Maar dat lukt de Palestijnse autoriteit er ook niet om daar een, een vinger achter te krijgen. Ik bedoel, dat Hamas is op zich staat Als er verkiezingen zijn, dan, dan stemmen daar ook nog eens een keer heel veel mensen op. Dat klopt, dat klopt. In Gaza zijn er overigens meer bewegingen... want de islamitische jihad mm -hmm. is in hoge mate verantwoordelijk... voor het afschieten van die raketten. Wanneer er sprake is van enige vooruitgang... en daarvoor is die blokkade, de opheffing van de blokkade nodig... onderdeel van het akkoord, de grenzen gaan nu geleidelijk open, dat is heel goed... Wapens moeten tegen worden gehouden, absoluut. Maar laat alsjeblieft uh, gewoon uh, economisch verkeer tussen Gaza en uh, de rest wel mogelijk zijn. Zodat er voor mensen ook een, een toekomstperspectief ja. is. Um, goed, het laatste woord zal er nog lang niet over gezegd zijn. Fijn dat u toch weer meedeed in het standpunt.nl. Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP. Um, het is goed dat de VN Palestina erkent als waarnemerstaat. Dat is de stelling vanmiddag. Kun nog blijven reageren op onze site. Bijna 1500 mensen hebben dat intussen gedaan. 61% is het eens, 39% oneens. We gaan snel schakelen met Amsterdam. De kroon aan het Rembrandtplein. Daar zit Jan Mon klaar voor de onderwerpen van vrijdagmiddag live. Jan, wat zit er allemaal in? De uitzending staat van groot deel in het teken van de actie... Hoezo armoede? Hoe leven wij in 2050? Als we dan nog leven, zijn we rijk, zijn we arm? Dat doen we met Louise Fresco, met futuroloog Paul Ostendorf... maar ook Marjan Mudder over de film Cloud Atlas... en het stripboek van Hein de Kort, wat net verscheen. Frits Barend, Justus Van Prachtige Amsterdamse smartlappen over armoede van Peter Beentje begeleid door André Vrolijk op Accordeon. Zoals het hoort, zo direct in Vrijdagmiddag Live. Ik zeg, de bitterballen kunnen het vet in. Dat wordt leuk vanmiddag daar in Amsterdam. Ik wens u een prettige vrijdagmiddag verder. Goed weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV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 Ga naar nevit.nl of je Nevit Nevit houdt Nederland warm. Dit is Radio 1.